De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Walewijn van Penning en Pieter Vostaarts. Een van de belangrijkste romans over koning Arthur en zijn ronde tafelridders uit de Nederlandstalige literatuur. De roman vertelt over de jonge ridder Walewijn die het hof van koning Arthur verlaat om allerlei grote avonturen te beleven. Literatuurwetenschapper Mike Kestemond vertelt waarom deze roman absoluut thuishoort in de literaire kanon. Wie aan de middeleeuwen denkt, denkt aan ridders te paard. Met getrokken zwaarden als Excalibur en aan mythische kastelen zoals Kamelot. Opvallend is dat ook middeleeuwers in die termen over zichzelf dachten. Ze noemden hun zoontjes Tristan en stuurden die al op 14-jarige leeftijd naar toernooien, waar die onervaren jongens heel vaak het leven lieten als ze een steekspel verloren. Ze lieten zich in handschriften afbeelden met Koning Arthur's drakenhelm en namen belangrijke politieke beslissingen om nagemaakte ronde tafels in hun ridderzaal. In Mechelen werd zelfs een pantoffeltje uit een beerput opgediept, waarop een romantische scène uit de Tristanlegende staat afgebeeld. In 1118 noemde een edelman uit Melle zijn zoontje Wallawainus, Walenwijn, die andere bekende ridder van de Ronde Tafel. Het is een klein, maar saillant gegeven. Blijkbaar hadden de Britse legendes rond koning Arthur al in de vroege 12e eeuw onze gewesten bereikt. Dat moet mondeling gebeurd zijn, want het geboortekaartje van Walla Wainus dateert van lang voor de eerste geschreven verhalen over Arthur in onze kontreien zouden opduiken. Veel van de handschriften met ridderverhalen zijn alleszins verloren gegaan. Vaak zijn er slechts nog perkamenten snippers overgeleverd van de oorspronkelijke boeken, die men veelal gebruikte om de banden van nieuwere werken te verlijmen. Meer creatieve doe-het-zelfers recycleerden het perkament tot doosjes of bladwijzers, en er is zelfs een bischopelijke meter bekend die bijeen werd geknutseld uit handschriftresten. Dat is een wat treurig beeld, maar het is misschien ook daarom dat de walenwijn zo bekend is geworden. De 11.000 verzen van dit omvangrijke werk zijn namelijk volledig overgeleverd. En dat in een prachtig handschrift met die bekende paginagrote miniatuur van Walewijn, die op zijn paard een vliegend schaakbord achterna zit. De Walewijn is snoepgoed voor structuralisten. Dat zijn wetenschappers die verhalen graag met geometrische schema's samenvatten. De plot van de Walewijn laat zich immers makkelijk voorstellen als een driedelige waaier die eerst wordt opengevouwen en dan opnieuw keurig wordt dichtgeplooid. Een mysterieus schaakbord vliegt de ridderzaal van koning Arthur in en verdwijnt dan opnieuw. Arthur stuurt Walewijn erop uit om het terug te halen en dat is het startschot van een avontuurlijke kweesten, die iets weggeeft van een middeleeuwse ruiltocht. Hij bevrijdt de mooie koningsdochter Isabelle om aan een zwaard met twee ringen te komen, dat hij op zijn beurt weer verhuilt voor het schaakbord. De walenwijn zou gedicht zijn door twee auteurs, Pieter Penning en Vosstaart. We weten niets over hem. Het lijken artiestennamen, misschien wel van rondtrekkende speellieden, die met hun optredens de lange avonden in herbergen opleukten. Het enige wat ze erg graag benadrukken, is dat hun walenwijn authentiek is, niet vertaald uit het Frans. Dat valt op, want de meeste Arthur-teksten zijn wel sterk afhankelijk van anderstalige voorbeelden. Niet de walenwijn, zo stellen zij, en die blinkt zeker uit in eigenzinnigheid. Er zijn natuurlijk veel teksten uit dit genre die de canon niet hebben gehaald. Een andere, unieke arthur heeft als titelheld Moriaan. Een sympathieke ronde tafelridder, geboren uit een kortstondige flirt tussen Percheval, die je kent uit Wagners oper, en een Ethiopische moeder. De vrucht van hun One Night Stand is meteen ook de eerste protagonist in de Nederlandse literatuur met een donkere huidskleur. Op zijn kweste moet Moriaan verschillende hindernissen overwinnen, maar toch vooral vooroordelen omtrent zijn donkere uiterlijk. In deze tijden van Black Lives Matter zou men ook de Moriaan in de volgende editie van de Canon een plek kunnen gunnen, als we dan toch echt het maatschappelijke debat over identiteit willen voeden. Ook aan de ronde tafel moeten we plaats kunnen maken voor personages van kleur. Dat vond koning Arthur kennelijk ook.